7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De regering van Iran maakt zich zorgen over de protesten in het land... tegen de plicht om een hoofddoek te dragen. Vrouwen en meisjes, ouder dan negen, moeten in het openbaar een hoofddoek om. Maar er is de laatste weken steeds meer protest tegen. Ingrijpen bij die protesten werkt niet, heeft de Iraanse regering nu vastgesteld. Bovendien is de meerderheid van de Iraniërs inmiddels voor afschaffing van de plicht. Volgens deskundigen is dat voor de betogers een grote opsteker.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 De brand ontstond gisteravond in een van de kamers. De bewoners konden vannacht niet terug. Voor hen is elders in Leiden opvang geregeld. De politie heeft in Amsterdam twee zakkenrollers gepakt... die de telefoon hadden gestolen van een politieagent in Burger. Een van hen leidde het slachtoffer af met een kunstje met een bal... waarna de ander zijn telefoon pakte. De agent had het door en bleef de dieven volgen. Die werden aangehouden. De agent in Amsterdam heeft zijn telefoon weer terug.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 De Amerikaanse actrice Yuma Thurman heeft voor het eerst verteld... over seksueel wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein. Ze werkte samen bij de films Pulp Fiction en Kill Bill 1 en 2. In de New York Times vertelt Thurman... dat Weinstein zich in een hotel in Londen aan haar opdrong... en zou hebben gedreigd haar kapot te maken als het in de publiciteit kwam. De filmproducent zegt in een reactie... dat hij één keer heeft geprobeerd om Thurman te versieren... en dat hij daar al excuses voor had gemaakt... Fotograaf Chris Keulen heeft de Zilveren Camera gewonnen. De belangrijkste Nederlandse prijs voor fotografen. Hij is de maker van de reportage Kwetsbare Liefde... over een man die thuis een dementerende vrouw verzorgt. De jury noemt het een bijzondere en intieme serie... met maatschappelijk belang. De Zilveren Camera wordt sinds 1949 toegekend... aan een Nederlandse fotograaf... die de beste persfoto of serie van het jaar heeft gemaakt.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 Voetbal Herakles Almelo tegen ADO Den Haag is geëindigd in gelijkspel. Het werd 1-1 in Almelo. Koploper PSV versloeg Pek Zwolle in Eindhoven met 4-0. Luc de Jong scoorde drie keer. SCRV Heerenveen won thuis met 1-0 van FC Twente. En het weer? Het kan glad zijn door bevriezing. Verder vandaag veel bewolking en wat motregen of wat sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden en er staat een koude noordoostenwind. Morgen tot en met woensdag blijft het droog en wordt het nog wat kouder.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 zijn zwarte spechten, opgenomen door Martijn Postma op natuurcamping De Hoogte in Eesveen, Steenwijkerland, Overijssel. Geen typisch zwarte spechtengeluid. Deze twee zaten druk met elkaar te kletsen en de kenners denken aan een soort lokroepje, een paringsroep van de zwarte spechten. Dankjewel Martijn Postma van Natuurcamping. De hoogte voor dat prachtige en bijzondere zwarte spechtengeluid. Hoort u nou zelf ook een bijzonder of gewoon een heel mooi geluid? Stuur het ons dan op en dat kan via onze website www.vroegevogels.bnnvara.nl Goedemorgen. Minister Wiebes, de aardbevingen, de verzakte huizen. Groningen was niet uit het nieuws te slaan deze week. En ook wij gaan naar Groningen, maar dan voor een heel ander verhaal. Dat van vier generaties Groninger boeren... die met inpolderingen langs de Waddenzee het kustlandschap naar hun hand zetten. En van het uiterste noorden zakken we dit uur af naar het diepe zuiden van ons land. Want Maastricht vindt collectief stadsnatuur moet groener. Hoe? Dat hoort u zo. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Het Jaracek kwartet speelde het Allegro Grazioso... uit het Fluitquintet nummer 3 in D-groot... van de Italiaan Luigi Boccarini. Wie in Groningen de Waddenzee wil zien... moet tenminste drie dijken over. Generaties lang hebben boeren kwelders ontgonnen... en dijken aangelegd om land te winnen op de zee. In 1974 werd de Waddenzee uitgeroepen tot natuurgebied... en kwam aan deze praktijk een einde. Wat betekende dat voor de Groningse boeren en voor het landschap... Ineke Noordhoff schreef er een boek over, Schaduwkust. En daarin speelt de familie Seipkens een centrale rol. Met kwelderboer Klaas Seipkens houdt het boeren in de familie op. Zijn kinderen zijn een andere weg ingeslagen. Janet Paramoor zoekt hem en de auteur op bij Hornhuizen. Dit is een hele oude dijk uit uh, 1718. Uh, als je naar de kaart kijkt, naar de historische kaarten... dan zie je bijna als een soort lage om... om... Nou, om een ui, hè, van die rokken om een ui... zo zie je om het land steeds weer een nieuwe laag erbij komen. En zo wordt het land steeds dikker en de zee steeds kleiner. Ja. Zeg maar. Het land wat ze aanwonnen was hier ook van de boeren. Ja, dat is dan heel erg chronisch volgens mij, hè, Klaas? Inderdaad. dat land aanwinningsrecht heeft zich gecontinueerd. Ja, je kijkt er ook bij van... Uh, en dat is volkomen normaal. Dat kun je wel zeggen, ja. Dat is bij jullie wel in de genen gaan ja, zitten. Ja. Deze dijk die is aangelegd om... Links van ons, deze polder, in te dijken. Hè? Nee, Dit, hier, links van ons. Ik lag ooit aan zee. Dat is duizend jaar geleden. En toen kwam er voor de kust een zandbank en daar gingen de herders met hun schapen naartoe. En die raakte begroeid. Nou, gaandeweg werd het land erbij genomen. Dat is dan links van ons, kijken we rechts van ons. Dat is ook wel geweest. Weer een dijk daar in de verte. Dus hier zien we heel goed, hoe we elke keer. Weer een stuk land, werd ja. bedijkt. Dit is de Westpolder die je ziet. Dat ziet er ook echt mooi strak recht uit. Die is in 1875 aangelegd. En toen al best wel grootschalig aangepakt. Nou, als je hier kijkt, dat vind ik ook zo leuk, van dit plekje... Ja. dan zie je de dijk is niet recht. Er zitten allemaal bochten in. Dit is een oude dijk. De dijk van hiervoor, zeg maar, uh, was doorgegaan. Daar is een gat gekomen, een kolk... Nou, ah, daar moest de nieuwe dijk omheen, een doorbraak bedoel, je? Ja. ja, een doorbraak. Is het water ja. hier ook een stad? Uh, ja, dat is een kolk. Zullen we even naartoe lopen? Ja. ja, 1200 mensen in Groningen ja, zijn er toen omgekomen. Oh, in men in spreekt van een massagraf in Hornhuizen. Dus we praten nog niet eens over de dieren die toen allemaal verdronken zijn. Dus koeien, schapen. Dus, ja, dat ja, was een ramp. Een de ramp. zijn dat verhalen die nog steeds ja, uh, de ronde doen hier? Met dit is nu dus 2017. 300 jaar, 300 jaar geleden. Jaar geleden. Ja. Ja. Oh, kijk hier. Wel een mooi plaatje trouwens, hè? De kolk, dat was dus ons privé zwembad. Oh ja? Ja, want dit is dus heel diep. Het is al 10 meter diep. Uh -huh. en, uh, en ook schaatserzwentes natuurlijk. Maar ook zomers gingen we hier dus zwemmen. En we mochten nooit alleen gaan zwemmen. Want het is natuurlijk diep en koud. En stel dat je die kramp zou ja. krijgen. Niet die... alleen hier, maar hier liggen wel drie, vier op een rij... Oh. En verderop heb je ook een paar. Dus allemaal die dijken toen allemaal dus doorgebroken. En nu hebben we de een van. Dan kun je zwemmen. Het is nog een stukje natuur geworden. Ja, maar langs de hele Groningse kust... daar zie je, uh, nou ja, zeg maar oude dijk met bochten erin en uh, kolken. Mm -hmm. En dat zijn diepe spoelgaten... waarin ook geen nieuwe dijk meer houvast kon vinden. Dus ze moesten er wel omheen. Anders kregen ze het niet dicht. Nou, hier heb je het huis waar uh, Klaas geboren is, Bromo... En Klaas die moest dus als jongetje zeg maar, uh, eerst over de oude dijk van 1718. Dan uh, kon hij weer naar een stuk land. Dan moest hij over de dijk van 1806. En dan moest hij weer een stuk lopen en dan kwam hij bij de zee. En een kilometer of twee verder. Het is een hele mooie boerderij trouwens. Hij is, echt, hij is in 1906 gebouwd. En dan zie je ook de rijkdom van de, uh, de grootouders van Klaas... Die hadden echt goed geboerd, om het maar even plat te zeggen. En die bouwden een prachtige villa met daarachter een dubbele schuur. Die boeren hadden dat goed, waren het wel ervarend. En had het nou te maken met de vette klei van de kwelders? Zeker, ja. En de ja. grootte van de boerderij. Want als je een boerderij aan de kust had... en je kon er een, de, de polderdijk een eentje opschuiven in zee... dan werd je natuurlijk weer een grotere boer. Dus je kon zeg maar, je eigen bedrijfsgrootte steeds maar uitbreiden. En dat en... is natuurlijk geweldig. Al die dorpen hier zijn natuurlijk ook ontstaan. Omdat hier boerenbedrijven waren waar werk was en waar geld verdiend werd. Dus de hele streek at mee zeg maar, van de boerderij. Ja. En als je nu kijkt, kijk, die dorpen liggen best wel een paar kilometer verder ja, weg. Het is echt een grappig gezicht, ja. Het is een grappig gezicht, maar het is ook een beetje jammer. Want nu ja. Uh, ja, is er eigenlijk geen werk op de boerderij. Tenminste niet meer voor de mensen uit de streek. En ik ben zelf uh, als recreant hier heel graag... Maar ja, als je dan in een dorp slaapt... dan moet je nog eerst drie kilometer lopen voordat je bij de zee bent. Mm -hmm. Dat is zo jammer. Ja, en met al die deken denk je van, nou, nou ga ik hem zien. Nee, is het niet zo. En dan zie je hem zo. nog niet. Nee. Wat, wat ik heel graag wilde is beschrijven... Uh, hoe dit landschap in de loop van de tijd uh, gevormd is door mensen... maar hoe het ook verandert nou ja, zeg maar van boerenland... naar langzaam maar zeker een ja, recreatiekust. Of uh, we staan nu heel anders in het leven... De Waddenzee, sinds 1974, wordt echt gekoesterd als werelderfgoed. En uh, dat, dat is een beschermd gebied waar we graag recreëren. Dus er zijn nu andere uh, manieren om in deze streek ook ja, geld te verdienen... en economie gaande te houden. Nou, ik wilde die draai graag beschrijven. En Klaas is natuurlijk van de boerderij afgegaan... en richt zijn blik nu op de kwelder... En nou nieuwe functies. Mm -hmm. En dat wilde ik er graag in hebben. En dat geldt niet voor alle boeren hier dus? Nee, helemaal niet. Nee, daarin is Klaas... Misschien een beetje tegen wil en Dank, dat uh, weet ik niet. Maar in ieder geval is Klaas daarin een voorloper... Even een praktische vraag, want we lopen nu over de dijk en dan zie ik achter mij ook een boerderij. En ja. nou, dat stenen gedeelte is natuurlijk de oude boerderij. Ja. Is dat inderdaad typisch een boerderij zoals hij uh, hier eeuwenlang heeft gestaan? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ja? de, de, de core business is dat de poonappels. De, de poonappels hoeven de hele wereld geëxporteerd worden. De nieuwe ja. schuren die er nu bij staan, ja. daar worden ze bewaard, gesorteerd oh. en voorbewerkt om dus de reis te aanvaarden naar... Egypte of naar Algerije of naar Frankrijk. Er is hier veel wind en oh. daarom is het ook zo geschikt voor potaardappels, toch, Klaas? Ja. Oh ja? Dat heeft te maken met de, de bladluis. Die komt elk jaar, al eeuwenlang, uit het zuiden. In die bladluis gaat er een plant zitten waar bijvoorbeeld een eivirus zit. En die zuigt zich voor en gaat er de volgende zitten. Zo kun je dus een besmetting krijgen, een degeneratie van jouw potaardappel. Mm. En dat moet je dus niet hebben. De, deze kuststrook is dus ideaal om dat dus te voorkomen. Omdat als laatste zo langs mogelijk het gezonde gewas te houden. Nee, je klinkt nog als een echte boer. Hè? Heel belangrijk. Ja. Maar verder is het hier natuurlijk hartstikke stil geworden. Hè? De bedrijvigheid van vroeger, van 50, honderd jaar geleden. Ja, ik probeerde me ook steeds voor te stellen... hoe, hoe zag het leven hier uit hè? In, in de mm -hmm. tijd van uh, Klaas, zijn overgrootvader? Hoeveel mensen waren er in het landschap? En, en nou ja, als wij hier nu een heel klein huisje zien... dan wonen daar misschien wel drie gezinnen. Ja. Dus en, en, er waren heel veel mensen die werken op de boerderij. En, oh. ja, hoeveel gemiddeld? Ben jullie bijvoorbeeld? Nou, vast in dienst was het de gouden, het gouden tien. He, en dan dus ook nog weer het lospersoneel en dan al die gezinnen. He, allemaal vier, vijf kinderen. En dus dat telde geweldig hard op. Ja. En als we nu om ons heen kijken, hier stonden we ook een huis. Dat horen bij deze boerderij. Ja. En als we weer naar polder kijken, dan kun je er zo'n stuk of vijf aanwijzen. Allemaal weg, allemaal weggesloopt. Ja. Die staan er niet meer, behalve dat, die twee er nog. Maar dat is allemaal, ja, dat is de tijd. De tijdgeest. We moeten ermee, dus uh, onderhouden, uh -huh. geen mensen. Yeah. Dus uh, weg ermee, gesloopt. Ja. Vind je het jammer? Ja en nee, maar goed, het is een ontwikkeling. Die hou je niet tegen en ja. op een gegeven moment uh, dan is het zo. Ja, je bent ja. al een nuchtere grunning, ja, hè? Ja, dat ben ik inderdaad, ja. ja. Zullen we weer uh, teruglopen over dit ja. hè? U hoorde de tweede... Dat was hem dan echt. Eh, Excuus. De tweede Nocturne in C. Klein... van de eerste componist John Field... uitgevoerd door pianist Benjamin Frith. Terug naar Groningen... waar boeren eeuwenlang land wonnen op de Waddenzee. Sinds 1974 mag dat niet meer... en dat had grote gevolgen voor de Groningse boeren... en voor het landschap. Ineke Noordhoff schreef er een boek over, Schaduwkust. En daarin, daarin volgt zij de familie Seipkens... die dankzij de inpolderingen heel goed heeft geboerd. Hoe is dat nu? Telg uit dit geslacht, Klaas Seipkens, neemt ons mee de kwelder op. Het laatste stukje land dat hij nog heeft. Oh kijk, hij is er al vandoor. Dat is natuurlijk gewoon zijn oude route. Deze nieuwe dijk, waar dan de kwelders straks wel te zien zijn... maar dit is al een flinke dijk, hè? Ja, dit is wel een joekel van de dijk, hè? Nou, het is nu behoorlijk helder. Dus we zouden... Prachtig. Schiemel en Koog kunnen zien. Zeker. Jeetje, wat mooi, Klaas, hier. Ja, mooi, hè? Ja. Mooi weer erbij. Beschrijf het is. Nou, Voor de ons. horizon ligt Schiemel en Koog. Is dat Schiemel en Koog? ja? dat is Schiemel ja? Koog. en als je s'avonds bent, zie je daar de vuurtoren van Borken. En als je zie je de, de schijnsel van Ameland ook. Ja. En daarvoor de Waddenzee? De Waddenzee. En hier, dus met de rijshouten dammen, de landaanwinningswerken zoals ze vroeger genoemd werden. Om de zee tot rust te brengen. Het sediment zinkt. En uh, op deze manier komen wij dus nog steeds omhoog. Nog steeds 1 à 2 centimeter per jaar winnen wij dus aan land. Ja. En uh, ondanks de zeespiegelstijging, ondanks de bodemdaling door gaswinning, winnen we dus nog steeds. Je zegt wij, en dan bedoel je de Groningse boeren. Hoe komt dat toch, Ineke, dat die Groningers... Want je ziet het niet in Duitsland, je ziet het niet in Friesland... dat die Groningers nou, die boeren, dat zelf deden, dat het hun land was? Ja, ja je had natuurlijk ooit, zeg maar, in Nederland was het niet één land met één rechtssysteem. Dus in Groningen hadden ze hun eigen rechtssysteem... waarin land wat je aanwon dan ook je bezit werd... Maar wat ook zo is, in Friesland was dat soms in enige tijd ook wel zo. Maar daar waren meer huurboeren. En uh, die hadden natuurlijk niet zo'n prikkel zoals die Groningers. om land aan te winnen. Want het was niet van hun, dat werd dan van de baas. En in Duitsland zie je het helemaal niet. Daar was de deelstaat heel uh, duidelijk: van uh, als je land aanwint, prima, maar dan is het van ons. Ja. Dus al die dorpen daar, die liggen ook nog gewoon aan zee, net als vroeger. En wat is nou van jou, welk stuk? Nou, ongeveer 20 hectare is hier van mij. Waar sloten. we nu op uitkijken. Ja, ja, ja. Mogen we een wandelingetje ja, over je... Ja. ja, dan moeten we hier naar beneden. Ja. Ergens. Dan ja, ja, ja. gaan, gaan we naar de weg. Al die kusteigenaren hier hebben dus allemaal een eigen hek. En oh. een eigen toegangsdam. Aha. Naar de kwelder. Het wordt nu eb. Het is zo, het is echt laag water. Aha, dus we zijn op een veilig moment ja. hier. Ja. Ik kan het, is... het hek even voor je overdoen. Hey, het is ook schietterrein, hè? zie ik. Ja. Nou, dat begint er al op te lijken, hè, dit geluid. Hier <lacht> moesten dus vroeger mensen gewoon greppels graven... om te zorgen dat de zee weer meer sediment neer zou leggen... en de kwelder sneller aangroeide. En wij als Nederland weer meer grond kregen om uh, voedsel te verbouwen. Maar het echte, de landaanwinning die is gestopt. In ja. 1974 hebben we gezegd dat de Waddenzee een uh, beschermd gebied is. Daar gaan we geen land meer aanwinnen. En dat was een, een bittere pil, denk ik, voor de Groningse boeren. Ja, ja en nee. Uh, het waterschap en een andere functie vind, is er ook heel blij mee. He, het remt de zee. En tijdens de storm is het toch wel voor het waterschap van belang... dat hier de zee al wat rustiger wordt... En de, de oploop op de dijk dus minder is. Tuurlijk. Maar de dijken, hè, zoals die achter ons... dat is niet meer de verantwoordelijkheid van de boeren. Is dat is nee, ook niet meer van jullie, hè? Dat was ook een pijnpunt ja. dat dat dus wegging. Ja. Ja, ja. Daar hebben we ook even een beetje strijd over gevoerd. Eh. Onteigeningsprocedure. Ja. Ja. <laughs> dat is wel een flinke strijd geweest. Het is een hele heroïsche geschiedenis... <laughs> over die mensen die ja, hier ja, dat, ja, nog, land aanwonnen. Ja. En nou ja, daar proberen ook landbouw van te maken... En op een gegeven moment heeft Nederland, wij met z'n allen hebben gezegd... van: nou ja, we, hoeven, we willen niet meer land, we willen nu de zee ook de zee laten. En dat is een heel pijnlijk proces geweest voor die boeren. Ja, Waarin die wilden eigenlijk de Waddenzee inpolderen. Ja, de, die blad... stukjes en beetje. Dus die plannen zijn er wel geweest. Ja. Er zijn commissies geweest. Als commissie. jullie had gelegen, dan was het gebeurd. Ja, misschien. er was er iets bijgekomen, ja. Dus die vette klei. Ja. Misschien ja. is zelfs een ja. beetje alsof er olie op ligt... Ja, een beetje groenig is het ja. ook. Hè? Ja. Ja. ja. Dit, dit fenomeen dus ja. noem ik het sediment. En dat komt uiteindelijk komt het uit, de, uit, de, uit, de, uit Zwitserland en uit de Elsass en via de Rijn ja. op de Noordzee. En via de stroming belanden dus in de Waddenzee. En dit is ontzettend vruchtbaar. Ja. ja. ja. Rond de grond ter wereld. Mm. <laughs> ja. Daar ja, ja, ja. kun je ja. alles mee. Staat er staat hier ook een bankje trouwens, zie ik. Heb jij dat ja, het niet gezegd? Een voor mensen die van het uitzicht willen genieten. Ja, ja. Tenminste, mogen die hier wel komen eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja? Nou, dat is wel een van de bijzondere dingen van uh, Klaas. Uh, het, is, het is natuurlijk mooi, zo'n kust met allemaal particulier land. Maar meestal, als boeren daar hun bedrijf hebben... vinden ze het niet onmiddellijk heel fijn als er allerlei mensen opkomen. En Klaas is wel een voorvechter van... nou, laten we dit mooie nu ook delen... Met euh, nou ja, mensen zoals wij die daar willen lopen en die het niet erg vinden om vieze voeten te krijgen. Een beetje rondkijken, genieten van dit alles, met respect voor wat er is. En dan mogen we ook nog even zitten op het bankje. Wij is, genieten nu al, toch? Zeker. Huh? Komt dit van het... Het uh... ja, is eeuwenoud. Het zeewater, nee, dit, dit, is, ja, dit dus klifje. Is, ja, duizend, ja, twaalfhonderd ja, is ja. er al gevormd. Ja. ja. Een kliffen, kwelder. Dit is van jou. Wat doe je hier nou mee? Ik, ik be be bewijt hier dus vee en ja. schapen en paarden en koeien. en Vooral uh, om de, van de biodiversiteit dus te verbeteren. En dat doen we nu wel met z'n allen. Al die kustboeren weer. Ja. Zijn daar dus nu een omslag gemaakt. Om we hier daar weer meer vee heen te sturen. Ja, ja. Variatie in vee. En ook best is er een die zegt ik doe niks. En dat is ook prima. Ja. Want er gebeurt er inderdaad niks. En dan zie je ook weer een verschil in de natuur. Ja. Dat geeft ook een heel mooi beeld. En, uh, maar grosso modo zijn we alle boeren hier actief om de, a op de dijk schapen te weiden... maar je bezit aan de buitenkant ook te bewijden. Maar je bent dus eigenlijk nog boer gebleven. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dan met laas aan. Kwelde boer, hè? Ja, oh, kwelde boer. Ja, zeker. boer, ja. En, en je doet een beetje aan uh, natuur en dan toerisme. Ja, ah, de, de, de, de, de mengelingen inderdaad en de mensen vertellen. Hè? Want jouw voorouders waren natuurlijk allemaal echt nog voltijds boeren... Maar... Die hebben dat toch ook gehad, hè? Die gingen ook af en toe een ommetje maken. Even de kwelders in, ja. even genieten van het ja. uitzicht, van het licht, van de kleur. Je beschrijft het ook in je boek, hè, Ineke? Ja. Vooral Job, geloof ik, jouw ja. uh, grootvader. Grootvader. Steeds als Job de laatste dijk, de nieuwe Westpolderdijk, oploopt... gaat hij wat harder lopen. Alsof hij benieuwd is of de zee er nog is. Natuurlijk is de zee er nog. Hij ruikt het, hij hoort het, hij voelt het. En toch is hij telkens weer benieuwd hoe het water eruit ziet de lucht, het licht, de kleur van het water, de plek van de zandplaten en natuurlijk de kwelder zelf. Waar gaat het groen van de kwelder over in het naakte wat? Zoals jouw grootvader dat beleefde, was hij ook veel meer dan alleen boer. Hè? Ja, de, de blik op de horizon werpen. Precies. En het gevoel van de zee, in de zee waar je altijd voor moet oppassen hè, met een streep erom. Uh -huh. Zeker altijd meer, hè. storm, vloed, de dijk. Ja. Houdt het, de bewaking. Dat was echt wel een, een zorgpunt. Ja. Hoe vaak ga je nog kijken hier? Elke dag. Ja? Ja. Onderdeel van het leven. <tieding> Tonen van dit uh, stuk harpmuziek hoorde u net een ik denk een meerkoet landen in het water op onze buitenmicrofoon. U hoorde het tweede deel, het Andante, uit het harpconcert in D-groot, opus 5 nummer 2. van Jean-Théophile Eichner, uitgevoerd door het Kurpfälziser Kammerorkesten met Silke Eichhorn op de harp. Vanaf uh, het Naar de Meer, waar het om mij heen nog donker is, schakelen we over naar Hilversum. We gaan luisteren naar het nieuws, gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. China heeft kritiek op de nieuwe nucleaire strategie van de Verenigde Staten. De Amerikanen omschrijven China als een potentiële nucleaire vijand. En China zegt dat het alleen een minimale hoeveelheid kernwapens heeft... om zich te beschermen en beschuldigt de VS van een koude oorlogmentaliteit. De Iraanse regering stelt vast dat het verzet tegen de verplichte hoofddoek groeit. In een verslag van het kantoor van de Iraanse president staat dat de meeste Iraniërs van de verplichting af willen. Verschillende vrouwen hebben uit protest al publiekelijk hun hoofddoek afgedaan. Bij een explosie in een chemische fabriek in het oosten van China... zijn zeker vier mensen omgekomen. De ontploffing gebeurde bij werkzaamheden, zegt het staatspersbureau. Actrice Yuma Thurman heeft voor het eerst gesproken... over seksueel wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein. In de New York Times zegt Thurman... dat hij zich in een hotel in Londen aan haar opdrong. Weinstein zegt in een reactie... dat hij daar al zijn excuses voor had gemaakt. En het weer, motregen of wat lichte sneeuw... een koude noordoostenwind en het wordt 2 tot 4 graden. Dank je wel, Jan van der Putten. Tot 8 uur gaan we op zoek naar verborgen bodemstructuren... met behulp van een grondradar. En het collectief Stadsnatuur Maastricht... wil twee keer zoveel natuur in de stad. Want Maastricht, hoe fantastisch, mooi, historisch en burgondisch ook... is te versteend. Welkom terug bij Vroege Vogels. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, tot nu toe is de winter uitermate zacht. Maar daar komt verandering in. Volgens de weermedia daalt het kwik de komende dagen behoorlijk. En kan het s'nachts plaatselijk tot wel min 10 graden vriezen. Het is het gevolg van de koude Noordpoollucht die onze kant op komt werden er in januari nog veel vroege bloeiers gemeld... en op warme dagen zelfs enkele dagvlinders... als de Kleine Vos en de Citroenvlinder. De komende dagen gaat de natuur weer in een diepe winterslaap. Op naar onze venolijn 035-6711-338. U hoort een overzicht van de eerste en laatste lingen van deze week. Hans of Enschede. Vanmorgen een uitgebreide zang van de Hergemus. Ook wat vroeg dit jaar. Boutje verhaal uit Monnikendam. Vanochtend zag ik twee balsende fietsen. Noutgoosses uit Vianen bij Kijk. De volgende planten staan nu al in bloei in mijn tuin. Sneeuwklokjes, krokussen, de madeliefjes, de hemdenknoopjes, de dovennetel, de gewone Magriet en het speenkruid. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Vandaag gezien bij de buurvrouw de schoenlappersplanten al met roze knoppen. Verderop een tuin met gele konoeien, al vol met gele knoppen. Wim Groen Ermelo. Gisteren signaleerde ik een Turkse tortel in een spar in onze achtertuin, op het nest. Ook lag er onder die spar een ei. Tjaak Witteveen, op de heentuin Goudse Hout zie ik de eerste winterakonieten bloeien. Maria Wilms uit Leende. gisteren. Wandel ik in een natuurgebied in Weert en zag een mooie bloeiende engelwortel. Geert Steenwerger uit Pijnakken. Tijdens ons fietstochtje in de Groene zone hebben wij twee zwarte Iwissen gespot. Prachtig gezicht. Met Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Het zachte weer van de laatste weken heeft als gevolg dat de bodemtemperatuur al 9 graden is. De rode regenwormen zijn al zeer actief in de bovenste bodemlaag. Overal zijn wormenhoopjes uitwerpselen te zien. Tony Sonneveld uit Os. Ik had gisteren zaterdag een bloeiende camelia gezien. Met twee bloemen en zelfs nog uh, met drie knoppen. Han de boom, Den Burg Tessel. Gisteravond zagen wij rond de Schemering een vleermuis door de tuin vliegen die er zeker een half uur bezig was. Een kleintje, waarschijnlijk een dwergvleermuis. Zo vroeg in het jaar hebben ze hier nog nooit gezien. Mailtje Ardon, Capelle aan de IJssel. Ik liep vanmorgen met de hond buiten in Nieuwekerk aan de IJssel. En daar heb ik wel honderden, werkelijk honderden, ganzen heel hoog over vliegen in talloze veeformaties. Het was zo prachtig. Nou, ik ben helemaal gelukkig. Nou, en wij met u, want uh, geweldig dat u toch die waarnemingen altijd doorgeeft... op 035 6711 338. Blijf dat doen, daar maakt u ons en heel veel luisteraars erg blij mee. Iets anders. Met een radar kun je zien wat er allemaal op en boven het aardoppervlak hangt. Van schepen, vliegtuigen tot regenbuien en zelfs vogels. Het Groningse ingenieursbureau Medusa heeft een wel heel bijzondere radar in gebruik. Eentje waarmee je onder de oppervlakte kunt kijken. Rob Uiter is gaan kijken bij het radarwerk van Wouter Roken van Medusa. Aan de voet van een dijk bij het Gelderse Pannerden. Uh, bijna het uh, rubriekje Toys for the Boys. Uh, ja, Toys for de ingenieurs in dit geval, hè, Wouter? Ja, dat, uh, dat klopt, ja. We hebben er lekker weer bij en uh, het is uh, niet verkeerd om hier te zijn. Ja, op een uh, quad, een vierwielige motor. Ja. Met een, een sleetje erachter. Wat, uh, wat staat daar precies op? Het uh, sleetje, dat is een uh, grondradar en daarmee kunnen we de uh, bovenste meters van de, van de bodem bekijken. Maar hoe werkt dat? Je kijkt echt dwars door de bodem heen, net als een radar door de lucht kijkt. Ja, zoals een echo-scan in het ziekenhuis, die kennen sommige mensen wel. En je zendt pulsen uit naar beneden en die vangt het weer op. En aan de hand van de tijd, van de, die duurt voor de puls om terug te komen... kun je berekenen waar alle gelaagdheden zitten. Er zit ook ja, zo'n antennetje, zo'n schotelantennetje zit er bovenop. Ja, dat is de GPS. En daarmee kunnen we iedere puls die uitgezonden wordt... Uh, meteen van een coördinaat voorzien, zodat we er later een kaart van kunnen maken. Dan kan je dat meteen op de kaart plotten hoe de bodem eruit ziet. Ja, waarom ben je hier precies aan het meten? We staan hier in een weilandje aan de voet van een dijk. En daarachter stroomt de. De IJssel. En uh, we willen graag weten of de, uh, of de dijk nog aan de norm voldoet. Uh, dus of er geen zandpakketten uh, stiekem uh, verstopt zijn. Zandpakketten, dat is niet goed of zo? Zand is niet goed. Nee, een uh, dijk moet van klei zijn. En uh, we willen graag dat hij uh, ook bij de hogere waterstanden... Hè, die hebben we de laatste tijd natuurlijk wel gezien... Uh, dat hij uh, voldoet. Maar, maar zand is niet stevig genoeg of zo? Nee, zand spoelt weg. Dat, is, uh, dat merk je Zelfs wel. onder een dijk? Onder een dijk ook, ja, overal, ja. ja. Laten we eens even een stukje kijken hoe dat dan uh, in zijn werk gaat... Ja. Zo werkt dat Even rust zonder motor ja. Maar je gaat echt met een redelijke gang Ga je over het weiland Ja je kunt dit ongeveer Met een snelheid van 10 km per uur doen Verzamelt dat sleetje Voldoende informatie over de bodem Kunnen je ook laten ja. zien wat je dan te zien krijgt in de bodem uh, ja, zeker. Uh, dit, je, eigenlijk zou je dat uh, moeten zien terwijl je op de quad zit. Dus uh, ja, dan uh, moet ik je eigenlijk uitnodigen om... Uh, oh, dan moet even <laughs> even mee rijden. even meerijden. Ja. Even achterop ergens. Uh... Dan moet ik hem wel even aanzetten. Ah, dan, ja. maar, uh... Even de motor weer aan. Als je dan op het scherm kijkt, dan uh, zul je zo meteen de bodem aan ons voorbij zien trekken. Kijk, en dan zien we daar dus uh, aan de bovenkant uh, het maaiveld. En uh, naar de onderkant van de afbeelding... Uh, zie je de gelaagdheid van de bodem voorbij trekken. zie dus je meteen in allerlei grijstinten ja, ja. de, de dichtheid of zo. Uh, ja, dat, is eigenlijk een, uh, dat klopt. Dat is een, uh, een weergave van de dichtheid. Verstelbaar hè, dat dat zo kan, dat, dat je gewoon mooi. zo in de bodem kan kijken. Mooie techniek is het, ja. ja. Weer even de rust. Ja, ik, ik zeg dat uh, zo grappig dat begin, toys for the boys. Maar ik kan me voorstellen dat dit inderdaad wel heel leuk werk is. Uh, dat je uh, op zo'n zo high-tech manier gewoon zo diep in de bodem kunt kijken. Ja, zeker op een dag als vandaag. Nu schijnt de zon. Te, uh, <laughs> dus, uh, dan is het niet verkeerd om hier te zijn. Maar wat voor type onderzoek kan je er allemaal mee doen? Uh, dit gaat dan om uh, de, de, de sterkte van de dijk. Uh, vorige week waren we bezig met een project om uh, landschapsreconstructie te doen. Later is er ruil verkaveld en alles is strak en recht gemaakt. En nu wil men dat graag weer in oorspronkelijke glorie herstellen. Oude landschapstructuren na ruilverkaveling. Als daar ooit iets van een beekje of weet ik wat gelopen heeft, dan ja, herken je dat bij, nog. Bij, bij uitstek, ja, ja. Dat zijn hele mooie projecten juist om te doen. Het ja, ja. scheelt in ieder geval een, een hele hoop gegraaf. Ja, dat scheelt gigantisch. Ja, dat is ook uh, de belangrijke uh, pre van dit onderzoek. Dat heet ook non-destructief. Je hoeft het niet voor kapot te maken. In sommige gebieden steekt het natuurlijk heel nauw. Hè, want in een, in, een, in een normaal weiland kun je wel boren. Maar in beschermingsstructuren zoals dijken... Daar, uh, er gelden allerlei richtlijnen en regels. En daar, daar mag ik niet zomaar een schep of een boorde. Oh, dus hier aan de voet van deze dijk waar we nu staan... daar mag je niet eens graven? Hier mag ik uh, niet zomaar graven, nee. nee. Daar zijn dit soort met metingen uh, ideaal voor. Want uh, hier heeft nie eigenlijk niemand bezwaar tegen. Ik laat uh, in het allerergste geval een keer een bandenspoor achter. En ook op het water. Uh, bij bijvoorbeeld veenpakketten bij waterbeheer... Uh, het Nadermeer bijvoorbeeld is een hele interessante klus waar wij zijn geweest. Onze dus heb, achtertuin. Ja, en ik heb uh, iedere, iedere hoek daarvan uh, gezien. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Normaal gesproken mag je daar niet zomaar varen. En, uh, ja, wat, wat, wat zie je dan? Uh, je ziet uh, helemaal het diepteverloop van, uh, van, van hoe dat helemaal uh, is opgebouwd. Uh, je kunt nog wel restanten zien zelfs van uh, de tijd dat het nog geen Nardermeer was. Want daarvoor is het agrarisch geweest. Ja, dus er liggen nog uh, drainagepijpen uh, van die gebakken drainagebuizen. Die, uh, ja, die, die, die liggen die, gewoon nog op de bodem van ja, het Meer? Ja, dat is gewoon een ondergelopen uh, agrarisch gebied eigenlijk. Ja. Geweldig, hè? Dat is ja. heel bijzonder om dan te zien. Ja. Ja. Ja. Succes met het werk. Dankjewel. Sal Worms speelde de walsa de esquina van de Braziliaanse King of the Walls... de componist Francisco Mignone. Maastricht is een stad met jaarlijks miljoenen bezoekers... die er uh, genieten van de bourgondische sfeer. Maar als het gaat om natuur schiet de Limburgse parel aan de Maas tekort... Collectief Stad Natuur Maastricht. Een initiatief van het IVN, de Universiteit Maastricht en de gemeente... presenteerde deze week haar nieuwste visie. Conclusie, de hoeveelheid groen in Maastricht moet de komende jaren flink omhoog. Sterker nog, in 2040 moet dat zelfs zijn verdubbeld. Karttrekker van het collectief is Rob Jansen. Verslaggever Els Huver kijkt met hem waar al dat nieuwe groen moet gaan komen. Rob, wat is dat voor riviertje waar we hiernaast staan? Dat is de Jeker. En het stroomt de stad in onder een uh, bruggetje door... Uh, waar overheen een drukke weg loopt, de Bisschopsingel. Hoofdverkeersnet in Maastricht. Dit is een plek waar jij zegt... Van nou, als we, dat nou uh, als we nou eerder zo'n visie hadden gehad op stadsnatuur... hadden we dit anders aangepakt. Dat hopen we in ieder geval wel, ja. Hadden we hadden aangegeven dat dit een knelpunt is voor flora en fauna... maar ook voor de mens, om van de stad naar het buitengebied te komen. Je kunnen dieren niet oversteken? Je... Of ze moeten zwemmen via dat rivier. Ja, precies. Nou, in zo'n stadsnabituurvisie laten wij zien dat het heel belangrijk is... voor de natuur in de stad om een soort verbindingsgebied te hebben. Net zoals we de ecologische hoofdstructuur... of het nationale natuurnetwerk door het hele land hebben... heb je ook zoiets nodig in de stad. Wat had je dan gewild? Wat had je hier gedaan dan? Nou, dat, hier een, dat die onderdoorgang veel verbreed zou worden, sterk verbreed zou worden... zodat daar ook mensen en dieren en fietsers en wandelaars onderdoor zouden kunnen. Ja, nu is er zeg maar geen pad langs het water onder die brug door... waar je zou kunnen lopen of waar ook maar een, een dier langs kan. Misschien een paar ratten daar over die stenen die daar uitsteken. Ja. Nou, dat zou misschien kunnen. Maar we weten dat hier ook heel veel vossen voorkomen. En, en buren van ons hebben die vos over de Prins singel zien, zien steken... Die heeft door onze door de voortuin gelopen. Ik woon ook aan die prins Singel. En dat gaat op een gegeven moment slachtoffers vergen. Dat dus is gewoon zo. Ja, dat moeten we niet willen. In Maastricht is dan misschien qua uh, bebouwde kom niet heel erg groen. Maar je bent zo in het buitengebied. En, en daar uh, ja, zit je in het heuvelland. Dat is prachtig. En het is ook prachtig. Hè? Dat is ook een van de krachtige voordelen van Maastricht. Sterke kanten van Maastricht. Maar voordat je zover bent, heb je zoveel verkeersstress gehad. Ik ken iemand die op zijn vakanties heel veel fiets... maar in Maastricht niet doet, thuis niet doet. Want ja, hij zegt, ik ben al gestrest voordat ik in dat buitengebied ben. En daarom willen wij graag dat er zo'n netwerk door de stad komt. Niet alleen dat planten en dieren zich kunnen verplaatsen... en dat we water kunnen afvoeren... maar ook dat de homo sapiens, wandelend en fietsend... ook als die slechte been is en niet zo ver kan, daarvan kan genieten. Dat iedereen vanuit zijn voordeur heel snel op dat netwerk is... en zich in het groen... Verplaatsen. We gaan eens de stad in. We hebben hier de fietsen klaarstaan. Over de Jeker. Prachtige centrum van Maastricht. Maar groen is het niet. Nee, kijk maar om je heen. Hier een klein perkje groen en voor de rest is het. Uh, en daar een paar struiken. Maar voor de rest is het steen. Prachtige steen. Maar wel. Heel ja, mooi. Ja, steen en uh, toch heel veel wegen. En uh, weinig ruimte voor trottoirs. Laat staan voor groene perken. Zelfs uh, zie je dat? Dat buxusje is bij uh, die winkel. Ja. Dat is nep. Is dat nep? <laughs> nee, nep ja, oh, ja dus dat, uh, dat is ons groen voor een heel stuk. Ja. Hier staat ook nog één boom. En Nu ik erop ga letten, zie ik het pas. Ja. Onze nationale filosoof zei toch ook al... Ja, van, uh, je gaat pas zien als je het door hebt. Ja, nou, zo is het hier ook. Het is een, uh, echt een prachtige stad. En oorspronkelijk was ook het centrum, had veel groen. Allerlei uh, binnentuinen, et cetera, die groen waren. Maar Maastricht is ook een, uh, een winkelstad. En die winkels die zijn naar achteren steeds verder uitgebreid... zodat al het groen eigenlijk weg is. Sommige delen al eerder... Daar werden allemaal uh, huisjes gebouwd om uh, arbeiders te huisvesten... in de tijd van de uh, industrialisatie. We gaan hier linksaf. De wacht is over het uh, vrijthof. Ja, hier zijn wel hele mooie oude bomen Ja, zeker. Het zijn mooie oude gekandelaberde platanen. Dat geeft, uh, dat geeft sfeer. Het plein zelf is een, uh, een grote asfaltvlakte. Dat is wat jammer. Het zou hartstikke mooi zijn als daar ook wat meer uh, groen was... Is natuurlijk lastig. Als André Rieu optreedt, dan moet je daar iets op verzinnen. Nee, niks. Uh, nee we gaan rechtdoor. Ons fietstochtje heeft ons gebracht naar Rob. Waar zijn we hier? Uh, dit gebied heet het Hof van Tilly, een oud-stadspaleis. En we zijn binnengekomen via uh, de universiteit... Dat gebouw heet het De Bijaard, een verzorgingstehuis. Het klooster hier langs deze open plek. Is dat de, ja. de Bijaard? Ja, we staan nu op het binnenterrein. En hier staan hele oude bomen, zie ik. En verder is het vooral eigenlijk uh, plaveid en wordt er een deel gebruikt als parkeerplaats. Ja, versteend en heel laagwaardig gebruik vind ik zelf. Een kostbare grond in het centrum van Maastricht. Hier kom je niet als je hier niet ook zeg maar, toegang toe hebt eigenlijk... want het is gewoon van de universiteit. Ja, de treinen van de universiteit zijn openbaar trein. Dus je mag er komen, bijna niemand weet het. Maar uh, het nodigt nu niet uit om hier te verblijven. Nee. Terwijl dit ja, een ideale plek zou zijn voor een prachtig stadspark... Het is ook zo geweest. Hè. Die kloosters hadden grote kloostertuinen. Stadspaleizen hadden grote tuinen. We hebben het voor een deel volgebouwd en een deel geplaveid. Maastricht zat vol met, met, kerk, met kloosters en kloostertuinen. En er zijn er nog maar twee over: deze en uh, het tuin van de zusters onder de bogen. net uh, achter het vrijdhof. En dat is ook niet openbaar toegankelijk? Nee, dat is helemaal niet openbaar toegankelijk. Nee, nee. En er komt een moment. Dat, uh, ja, dat dat beschikbaar komt. Ja, um, kloosters, uh, orders zijn op hun retour. De zusters worden oud. En zorgtehuizen die worden ook steeds minder gebruikt. Dus er komt een moment dat dat beschikbaar komt. En dan vinden wij, dan moet die stad in die kant grijpen. Het, het vraagt ook nogal wat van de eigenaren van... bijvoorbeeld dit soort plekken waar we nu staan... Uh, om hierin mee te gaan. Hè? Want Dit is gewoon hele dure grond waar we nu staan. Ja, kun je dan voorstellen dat er auto's op staan als parkeerterrein? Ik niet. maar ja, Het is dure grond. Maar het Vondelpark is destijds in Amsterdam gebouwd, omdat ze uitgerekend hebben dat met zo'n park en wat minder huizen de totale opbrengst meer zou zijn dan wanneer ze het helemaal vol hadden gebouwd. Want die huizen die ze dan om dat park gebouwd hebben hebben veel meer opgeleverd dan ze opgeleverd zouden hebben zonder dat park. Dus uit die meerwaarde is het park bekostigd. Dat geldt voor Maastricht. Absoluut ook zo. Onze visie is nu net klaar. We hebben een brief gestuurd inmiddels naar een reeks van grotere organisaties. En we vragen een half uurtje van de tijd van de top van die organisatie... om met ons in gesprek te gaan en onze visie te horen. Ook te horen wat het belang van stadsnatuur voor hun organisatie is... En laten zien wat zij voor de stad terug kunnen doen. En voor de natuur in de stad kunnen doen. Want veel van die grote organisaties hebben best veel grond en groen in de stad. En ze maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem van de stad. En we hopen dat we ze zover krijgen dat ze zich ook verantwoordelijk gaan voelen. Voor die stadsnatuur op eigen erf. Als ik bij die muren kijk hiernaast uh, dat gepravuiste plein. Dan kijk ik in de prachtige... Botanische tuin. Het is er wel, maar niet voor iedereen. Nee, dat zou graag aan meer mensen ter beschikking stellen. Want ik denk dat iedereen er op zijn tijd behoefte aan heeft. Maastricht is nu in de zomer 10 graden warmer in de stad dan buiten de stad. Dat komt omdat het verder gaat versteend is. In het centrum is maar een paar procent groen. En iedere 10 procent groen scheelt een graad. Dus ja, daar kunnen we nog echt heel veel winnen. En dat hoeft niet alleen maar parken te zijn. Dat kunnen ook daktuinen zijn. Er kunnen geveltuinen het zijn, terug zijn. Maar daar moeten we echt wel wat aan doen. Want anders wordt Maastricht straks een stad waarvan ze zeggen... ja, zomers is het de tijd te warm. Dat is niet leuk meer om daar te zijn. Stadsnatuur. Er zijn allerlei mooie definities voor. Kijk, hier ook bijvoorbeeld. Hè? Gele helmbloem groeit prachtig op deze muur. Ja, als je zo'n muur enkele tientallen jaren zijn gang laat gaan, dan wordt het gewoon een tuintje. Kijk, dat, dat mos met al die staakjes daarboven. Prachtig. Je hebt landschappen in het groot en je hebt ook landschappen op de vierkante decimeter. De stadsnatuur is de natuur die haar kansen geeft, Precies op die plek waar de voetafdruk van de mensen het sterkst is. En dat zegt Rob Jansen van collectief Stadsnatuur Maastricht in gesprek met Elshuver... Afgelopen week is de Stadsnatuurvisie aan de gemeenteraad gepresenteerd... en daar is enthousiast op gereageerd. De melodie uit het Souvenir d'un lieu cher, opus 42... van eh, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Israël... met Pinkas Tsukeman op de viool... en een, een roodborst op onze buitenmicrofoon. Um, we gaan even luisteren naar uh, Ster en het nieuws... dat dan gelezen wordt door Jan van der Putten. NPO Radio 1.